Er zijn tegenwoordig velen die niet in een duivel geloven, omdat zij in de Bijbel niet geloven. Ik heb nu echter de vrij onzonderlinge taak op mij genomen om juist uit de Bijbel te bewijzen dat deze gestalte geen persoon is, maar een symbool van de boosheid binnen elk persoon waarvoor de mens zelf verantwoordelijk is. Wij geloven dus wel en met alle ernst in een duivel. Als wij ontkennen dat hij een bovennatuurlijk wezen is, betekent dat niet dat de teksten die over duivel en Satan spreken, geen betekenis meer hebben. Integendeel, juist omdat we geloven dat de vijand zich niet boven ons in de lucht bevindt, rondzwervend om de slachtoffers van zijn kwaadaardigheid te vinden, en evenmin beneden bezig zijn dienaars in de hel aan te drijven, in hun taak verdoemde zielen te folteren, met vuurvlammen en dorst, binden wij niet buiten ons, maar binnen, in onze gewoonten en in ons denken. In alle ernst de strijd aan. Het gezegde van Baudelaire, hoe vaak hebben we het niet gehoord. De grootste list van de duivel is dat hij ons ervan overtuigt dat hij niet bestaat. Is in het geheel niet van toepassing. Er is een vijand. Hij vergezelt ons al de dagen van ons leven. Van de wieg tot het graf. Veel orthodoxe joden geloven dat God bestaat en verder niets. En daar complimenteer ik hen voor. Helaas zijn niet alle joden gelovigen in Yeshua. Maar dat punt wil ik graag op dit moment laten rusten, want het gaat om een ander onderwerp. Er is dus, vinden zij en vind ik, geen strijd gaande tussen God en God. En een andere macht, de duivel. Zoals bij de christelijke leer het geval is. De christenen hebben het idee van een duivel die tegen God strijdt niet overgenomen van de Joden. Wat het gezegd zijn. Maar eerder van de Grieken en van de Romeinen. En ik wil er graag aan toevoegen van de Egyptenaren en van de Persen. De leer van Zoroaster. Met het idee van het tegengestelde machten van goed en kwaad. God is de schepper van alles. En dat is onze beleidenis. Wat er ook verder gezegd kan worden, dat staat als een huis. Jabe is onze God. Wij zingen het elke week. En als we dat niet elke week zingen, dan denken we eraan. Er gebeurt niets buiten God om. En ik citeer. Wat veel orthodoxe joden zeggen, zo niet allen. De slang in het paradijs, die Adam en Eva liet zondigen, opereerde in opdracht van God. Alles is onderworpen aan God. En wie daaraan twijfelt, die doet af aan het bestaan en de macht. De macht van God, Yahweh. God gaf Satan de opdracht om Job dwars te zitten. Zie Job hoofdstuk 2 bijvoorbeeld. Ook in Zacharia hoofdstuk 3 en Psalm 109 zien we dat Satan in opdracht van God handelde. Wanneer wij op enkele plaatsen in het Oude Testament duivels, of liever gezegd boze geesten, tegenkomen, waarom zouden we dan denken dat ze in werkelijkheid bestaan? aangezien zij in dezelfde categorie als afgoden geplaatst worden, volgens de schrift. Mozes zei over Israël, ik citeer uit de, de tweede Torah, uit Deuteronomium 32, zij offerden aan boze geesten, die geen goden zijn. Ze offerden wel aan boze geesten. Ze deden dat, maar die geesten zaten in hun hoofd, in hun denken. Zij waren geen goden. Ook in psalm 106 lezen wij dergelijke woorden. Er staat in Lukas 10, vers 17 tot en met 20. En de 72 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, "Heeren, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En hij zei tot hen, ik zag de Satan uit de hemel vallen. Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. En de gehele legermacht van de vijand. Niets zal u enig kwaad doen. Natuurlijk niet. Want God is met hem. Ik heb het eerder in een preek genoemd. Toen Jezus zei, hij zeide tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. De slang is een zinspeling op Genesis hoofdstuk 3. Een zinspeling. Maar die slang, die was dood. Want ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. Ik lees uit Genesis 3 vers 15. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen, gij zult het hiel vermorselen. Het ging al lang niet meer om de slang, want het ging om de zondermacht. Want die slang, die was er niet meer. Die kon geen kwaad aanrichten. En toch, dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. De slangskop kop werd vermorseld. Hoe? Omdat Yeshua, onze Heer en Heiland, de kop van de slang heeft vermorseld. Door de macht te vermorselen. Ongedaan te maken, te niet te doen. Let wel op Golgotha. Daar heeft onze Heer de strijd aangebonden. En daar heeft hij met de, de vijand gestreden. Het was de draak, zo u wilt, de Satan. De draak, menselijke organisatie Politieke en religieuze macht maar daaronder zat eigenlijk de zonde waar de Here Yeshua de strijd mee aanbond Jezus streed niet met een engel op Golgotha Yeshua streed niet met een engel op Gethsemane toen hij zei niet mijn wil geschieden maar uw wil geschieden en dat is de eenvoudige bijbelse oplossing voor het probleem. Hoe ingewikkeld het ook is gemaakt door alle termen en terminologie die gebruikt is in de Bijbel en in het Nieuwe Testament. Dat is een heel vreemd verschijnsel eigenlijk, daar komen we zo. Het is die slang, die zondermacht, die draak, die vijand die God heeft teniet gedaan door die... Zijn geliefde zoon, Yeshua. De oplossing voor het probleem vinden we mijn op in het Oude Testament. En ik blijf dat herhalen. De Torah en de profeten. De Torah en de profeten zeggen in wezen niets anders dan wat het Nieuwe Testament zegt. Het Nieuwe Testament... Heeft niet ineens een heel andere boodschap. Al lijkt het van wel, maar schijnbedriegt. Mag ik dan een tekst voorlezen uit Jezaja 45? Die tekst, die zo langzamerhand wel heel erg bekend is: De Heer is één. Yahweh is één, is één. Telwoord één, er is er maar één. Jezaja 45 vers 5. Ik ben de Heer en ik ben Yahweh en er is geen ander. Als we deze waarheid, deze absolute waarheid voor ogen houden, dan is het probleem feitelijk opgelost. Waren het niet dat de Bijbel zoveel onverwachte dingen ineens te zeggen heeft in de evangeliën. Niet in het Oude Testament hoor. Vandaar dat de orthodoxe Joden... Zo vasthouden aan de Bijbelse leer. Dat er maar één macht is. Jahweh. En buiten hem is er geen macht. Ik ben de Here, Er is geen ander. Die het licht voorbeert En de duisternis schept. Dat is voor ons. Het zou eigenlijk normaal moeten zijn. Maar het is voor ons soms zo onvoorstelbaar. Er is zoveel duisternis. Er is zoveel onheil in deze wereld. En. Je zou haast zeggen, er moet wel een kwade macht zijn, een bovennatuurlijke macht, maar daarmee zet je God opzij. Want er is maar één macht, Yahweh. Elke andere leer conflicteert met deze uitspraak van Jezaja. En eigenlijk heeft Jezaja deze prachtige woorden gesproken, niet op eigen naam, maar op de naam van Yahweh. Ik ben de Yahweh en er is geen ander, die het licht meer en het duisternis schept, die het heil heilbewerk en het onheil schept. Deze leer van de Bijbel wordt op meerdere malen bevestigd. Mag ik een paar voorbeelden geven? In Psalmen 78, vers 49... Hoe werkt God? Hoe werkt Yahweh? Hoe schept Hij onheil? Hoe bewerkt Hij het heil? Hij heeft dienaren tot zijn beschikking, waardoor Hij dit alles teweeg brengt. In Psalm 78 vers 49 staat, Hij zond tegen hen zijn brandende toren, verbolgenheid en angstwekkende gramschap, een schare van verderfengelen, er zijn verderfengelen, wonderlijk genoeg. God heeft dienaren tot zijn beschikking, die hij verderfengelen noemt. Hoe kan het, hè? Ja, omdat God de God is van onheil, maar hij gebruikt verderfengelen om dat onheil te stichten. Er komt in onze westerse denken een beetje vreemd over hoe dat kan. Maar het is toch zo. In Exodus hoofdstuk 12. lezen wij in vers 23. En Yahweh zal Egypte doortrekken om het te slaan. Wie deed dat? Wie deed dat? In feite, Yahweh. Het lijkt alsof de Farao en andere mensen Israël hebben geslagen. Maar daarachter zat Jawel. Niemand anders. Wanneer hij dan het bloed aan de bovendorpel. en aan de beide deurposten ziet. dan zal de Heer de deur voorbij gaan. en de verderver niet toelaten. in uw huizen te komen om te slaan. Dat zijn die verdervengelen. God gebruikt verdervengelen. Niet dat die engelen. op zich. boosaardige wezens waren. helemaal niet. Maar God gebruikt engelen om te verderven. Mijn engelen stonden ten dienste van God zelf. Er was niets kwaads aan. Maar ze werden door God gebruikt. Ze werden gebruikt om farao te slaan. En zo gebeurde het. En zo werd het volk Israël bevrijd door Yahweh. Door niemand minder dan Yahweh. Want Yahweh alleen redde en bevrijdt. Nog één tekst. Uit het Oude Testament, 1 Samuel, hoofdstuk 16, vers 14. Maar van Saul was de geest van Jaweh geweken. En de boze geest die van Jaweh kwam, van niemand minder, joeg hem angstaan. Dus moet je meemaken, moet je nagaan, die boze geest die van Jaweh kwam, joeg hem angstaan. Hoe kan dat? Toch staat het er. Voldoende reden, vind ik, waarom Yeshua zich aanpaste aan het idee van demonische bezetenheid. Waarom sprak Yeshua over demonen alsof hij vast in hun bestaan geloofde? wanneer er geen enkele behoefte voor was om het probleem serieus te nemen. Maar vreemd dat deze demonen zo actief zijn in de tijd van Yeshua en toch zo lang duizend pagina's van de Bijbel volkomen afwezig. Want je leest over demonen pas in de evangeliën. En een paar andere geschriften in het Nieuwe Testament voor het eerst. Dat is toch op zijn minst bizar of vreemd. Ineens verschijnen die, is er een uitbarsting van demonen. Maar laten we eerlijk zijn, als je dat leest, dan moet je toch wel haast denken, die demonen bestaan. Die boze geesten bestaan. Maar gezien tegen de achtergrond van het Oude Testament, ligt de zaak toch iets anders. Demonische invloeden zijn te genezen door de medische specialisten. Nauwelijks iemand van hen gelooft in het bestaan van boze geesten. U zult weinig van deze mensen aantreffen. Maar toch is er sprake in het taalgebruik van de evangelie van boze geesten. Hoe kan dat? Er zijn veel uitdrukkingen in deze tijd die als je het letterlijk neemt, dan klopt het niet. Er is bijna niemand die letterlijk neemt als iemand zegt tegen je van nou loop naar de hel. Ja, tenzij je in de hel gelooft, maar dat is een ander onderwerp. Maar helaas is dat ook het geval bij vele mensen. En je kijkt alsof je een spook ziet. Maar als iemand dat zegt... Dan denk ik echt niet van, nou, ik zie een spook. Ja, het, het lijkt alsof ik een spook zie. Zo kijk ik. ik. Ik kijk alsof ik een geest zie. Maar het is niet zo. Ik ga nu naar het Nieuwe Testament. Een aantal teksten neem ik. Ik kan ze niet allemaal nemen. Want als ik er veertig neem, dan heb ik echt de tijd niet om ze allemaal te bestuderen. Maar ik neem een aantal heel belangrijke teksten. Matthäus hoofdstuk 12, vers 22. En men bracht een bezetene tot hem die blind en stom was. En hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. En dan komt het verhaal van die gelijkenis van die fariseeën die in de boze geesten geloofden... En zeide vers 24, deze drijft de boze geesten slechts uit tot Beelzebul. Maar toen bracht men een bezetere tot hem die blind en stom was. Iemand die door de duivel als het ware bezeten was. Die blind en stom was, dus een doof stomme. En hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. Hoe kan u een stomme spreken? en zien, wat is een doofstom? Heeft u wel eens een doofstomme meegemaakt? Ik heb dat wel. En ik heb nooit die man beschuldigd van dat hij hem bezeten was door een demon. Ik heb het meegemaakt. Iemand die niets kon zeggen en ook nog doof was. Die man was eigenlijk te beklagen. Doofstom. Moet je je voorstellen, je kunt... Niet horen. Maar je kunt ook niet zeggen. Je hebt geen mogelijkheid om te communiceren, om je te uiten. En die doofstomme, werd door Yeshua genezen. Is dat niet prachtig? Ik neem een ander voorbeeld. Matthäus hoofdstuk 8, pericoop, vers 14 tot en met 17. En dan moet u nu eens goed luisteren. En Yeshua kwam het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts te bed liggen. En hij vatte haar hand en de koorts verliet haar. En hij stond op, en zij stond op, schoonmoeder van Petrus, en diende hem. Toen het nu avond werd, bracht men vele bezeteren tot hem. En het dreef de geesten uit met zijn woord. En die ernstig ongesteld waren, genas hij allen. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jezaja. Nu is één keer door dus Jan het verwezen naar Jezaja. Ik ga het ook een keer doen. Toen Jezaja zeide. En ik citeer nu uit. Jezaja 53. Bekende leidersknechtprofetie. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Maar hoe heeft Yeshua zijn ziekte op hem genomen? Door de hand van Peters schoonmoeder te nemen en de koorts verliet haar. Een eenvoudig voorbeeld: het was de man van smarten die genas. Er staat geen woord in Jezaja 53 over de demonen. maar wel in het evangelie naar Matthäus. Wonderlijk. Het taalgebruik komt niet voor bij Jezaja en toch gaat het over dezelfde gebeurtenissen. Jezua nam onze ziekte op zich. Dat is de kern waar het om gaat in Jezaja 53. Nu ga ik naar Marcus. We gaan het steeds moeilijker maken. Marcus hoofdstuk 5, vers 13. Er was een bezetene, een door de duivel bezetene, in Gadara. En die man, ik zal het maar eerlijk zeggen wat ik ervan vind, die was krankzinnig. Die was volkomen out of his mind. Een madman. Hij woonde in een hele bijzondere streek trouwens. Hij woonde in het Galilea der Heidenen. Waar hij ook een garizoen had van Romeinen. En deze man die was, vreemd zelf, dat hij zich zo met boze geesten, dat hij zei, ja ik heb niet alleen een boze geest, maar uh, ik heb een hele legioen. Die term doet denken aan de Romeinen. Hè? Legioen. Een legioengeest. U moet zich niet voorstellen dat die man krankzinnig geboren is. Of dat die man altijd krankzinnig is geweest. Hij heeft waarschijnlijk momenten gehad dat hij minder of niet krankzinnig was. En dat herinnerde hij zich. Maar op dat moment, dat hij met Jezus in aanraking kwam, was hij volkomen... Krankzinnig, psychotisch. En hij zegt, ik heb een legioen. En Yeshua zei het tot hem, onreine geest, ga uit van deze mens. Nee, zegt die man, ik heb een legioen. Ik heb vele onreine geesten, vele boze geesten, vele demonen in mij. En hij smeekte hem dringend hem niet buiten het land te zenden. Nu werd daar bij de berg een kudde zwijnen, een groot kudde zwijnen, gehoed. En ze smeekten hem zeggen, we zenden ons in de zwijnen, dat we daarin varen. En hij stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen. En de kudde, 2000 ongeveer, stormde langs de helling de zee in. 2000 ongeveer. Nou ja, legioen. 2000. En ze verdronken in de zee. En ik vraag me wel eens af, hoe kan dat? dat die 2000 zwijnen varkens in de zee omkwamen in de meer van Galilea dan maar waar zijn dan die boze geesten gebleven ja die kwamen om die verdronken in het joodse bijgeloof in het joodse denken kon dat maar oud testamentisch en de orthodoxe joden bevestigen dat zijn er helemaal geen demonen Zitten mensen in een gedacht, gedachten, in een denkwijze? En voor zover er demonen zijn... dan op een of andere manier heeft God zelf die boze geest gebruikt. Die boze geest die van Yahweh kwam. Van iemand anders. Maar de boze geesten, de demonen... kom je in het Nieuwe Testament in één keer tegen. Dus het probleem is... Het is een taalgebruik, een spraakgebruik, die in de eerste eeuw bestond. Maar niet in het Oude Testament. Ik ga nu naar Matthäus hoofdstuk 17 en daar lees ik het volgende. Vanaf vers 14. En toen zij bij de scharen gekomen waren, kwam iemand tot hem en knielde voor hem neder en zei de Here, ik heb medelijden met mijn zoon. Want hij is maanziek. Maanziek in vele vertalingen staat epileptisch. Hij was een epilepticus. Hij is er slecht aan toe. Heeft u wel eens een epileptische aanval van iemand meegemaakt? Dan weet u hoe heftig dat er aan toe gaat. Ik heb het meegemaakt dat een patiënt bij ons een epileptische aanval kreeg die niet mis was. Dus je moest hem meteen uh, zorgen, en dat was al heel moeilijk eigenlijk, nauwelijks te doen, dat hij zich niet verslikte. Hij kon stikken. Uh, geen mens in bij ons dacht aan bezetenheid. Of aan uh, hij is bezeten door een demon. was staan, demonen. Geen mens dacht dat. En de specialisten die er omheen stonden, later, nou, je gelooft helemaal niet in boze geesten. Maar in het Nieuwe Testament, Matthäus 17, daar lees je toch in een taalgebruik dat Yeshua heeft overgenomen. En Yeshua bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit. Maar in werkelijkheid ging de boze geest niet van hem uit. Er was helemaal geen boze geest. Maar dat was het vooroordeel en dat was het denken. En, en Joden geloofden het ook in die tijd. Daar kun je niet omheen. Yeshua had geen zin om het allemaal medisch te verklaren. Of op een andere manier te verklaren. Hij heeft gewoon het taalgebruik overgenomen. Yeshua bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit. En de knaap was genezen van dit ogenblik af. Maar die epilepticus, die maanzieke, die was er heel slecht aan toe, lezen we in vers 15. Want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en ze hebben hem niet kunnen genezen. Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven, zeggen de discipelen. Maar er was sprake van... een ...wonderbaarlijke genezing door Yeshua. Eigenlijk door Yahweh, door Yeshua. En uh, het is een taalgebruik wat in het Nieuwe Testament voorkomt... ...wat niet beantwoordt aan de letterlijkheid van bezetenheid, demonische bezetenheid. Maar het lijkt wel alsof er wel zo is. Ten slotte nog één voorbeeld... Uit Lucas, hoofdstuk 13, vers 11. Een sprekend voorbeeld. Ik lees vanaf vers 10. Hij was bezig te leren in een synagoge op de sabbat. En zie, er was een vrouw die reeds 18 jaar. een geest van zwakheid had, en verkromd was, en zich in het geheel niet kon oprichten. En toen Yeshua haar zag, sprak hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw. Gij zijt verlost van uw zwakheid. En hij legde haar de handen op en terstond richtte hij zich op en zei verheerlijkte God. Dus er was wel sprake van handoplegging door Jezua. Want door de kracht van Yahweh is die persoon genezen, die vrouw. En dat was niet gering, want die vrouw die was al 18 jaar... En had een geest van zwakheid. En ze richtte zich op en verheerlijkte God. Ja, wie anders? Maar de overste de synagogen, vers 14. Het kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genas. antwoordde en zeiden tot de scharen. Zes dagen zijn daar waarop gewerkt moet worden. Kom dan om u te laten genezen. En niet op de Sabbatdag. Maar de liefdelozen. Om zo te reageren. Maar de heren antwoordden hem. En zeiden huigelaars maakt niet. Ieder van u niet op de Sabbat zijn ezel of zijn os los van de kribbe. En leidt hem weg om hem te laten drinken. Moest deze vrouw die een dochter van Abraham is. Welke de Satan 18 jaar gebonden had. Niet losgemaakt worden van de band op de Sabbat. Nou wil ik u iets zeggen. Bijna persoonlijk. Maar mijn vrouw, u kent haar, Wowsham. Ze is helaas niet aanwezig. Maar niet omdat ze geen belangstelling heeft om hier te zijn. Want ze vindt het verschrikkelijk dat ze er niet bij kan zijn. Maar uit een andere oorzaak. Mijn vrouw. Die heeft jaren en jaren. Arthrose. En dat wordt steeds erger. Als zij een paar uur bezig is. Werken. Dan moet ze vaak rusten. En dat vergelijkt zij, niet ik, maar zij met haar ziekte. Er was een vrouw die reeds 18 jaar een geest van zwakheid had. Nou wil ik niet zeggen die vrouw was waarschijnlijk verkromd, die kon waarschijnlijk minder dan mijn vrouw. Dat is waar. Maar vergist u zich niet. Een zware atroze, dat is niet gering. Tussen de 30ste en 45ste een zware knieoperatie gehad. Dus haar Hele knieën zijn nog steeds heel, helemaal dik. En dat zit nu ook in de rug. Dus het gaat eigenlijk al die kant op van die vrouw waarover je leest in Lucas 13. In ieder geval, toen mijn vrouw de uitleg van mij hoorde een keer. Hij zegt, Martin, zegt ze, ik ben het helemaal niet met je eens. Die vrouw die was ziek. Hij was ernstig ziek. En Yeshua zegt, moest deze vrouw die een dochter van Abraham is, welke de Satan, zie 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de Sabbatdag. 18 jaar gebonden door de Satan. Wie was die Satan? Is er dan toch een Satan? Maar je leest erover niets. Duizend pagina's lang in het Oude Testament. En ineens in, in, in, in Lucas Wel. Mijn vrouw kwam tot de uitleg die in eerste instantie niet de mijne was. En toen zei ik, ja, volgens mij heb jij gelijk, Wausje. Dat is het precies. Het is beeldtaal. Het is beeldtaal. Zij is gebonden door de Satan. Maar als beeldtaal. Er was geen letterlijke bovennatuurlijke Satan. En zij is genezen. Door Yeshua. Tot slot en zo kwam ik dan ineens op de gedachte om een tekst die ik eerder gebruikt heb ook nu te gebruiken toen ik aan die tekst dacht van Lucas. In 2 Korinther hoofdstuk 12 vers 7 laat ik lezen vanaf vers 6. Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, schrijft Paulus. Want ik zal de waarheid zeggen, maar ik onthoud mij ervan. Opdat men mij niet meer toekennen dan wat men van mij ziet en hoort. En ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven een engel des Satans. Denkt u dat Paulus te maken had met een bovennatuurlijke vijand, de Satan? Paulus werd op een wonderbaarlijke manier geslagen door zijn eigen vader, Yahweh. Daarom is mij, omdat ik me niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Een engel de satans om mij met vuisten te slaan, omdat ik me niet te zeer zou verheffen. Dan krijgt toch de prediking van Paulus... Veel meer relief. Als je ziet hoeveel hij heeft moeten doormaken. Hoeveel tegenwerking hij heeft moeten meemaken. En dan ook nog eens een keer geslagen worden door die engel des Satans. Door die kwaal die God hem te dragen gaf. Maar ook de man van smarte heeft Paulus daardoorheen geholpen. Het was beeldspraak, Engel des Satans. Er is veel meer te zeggen, maar ik moest bij beperkingen opleggen. En ik wil het hierbij laten. Tot slot een enkele opmerking. Als iemand meent dat er toch demonen bestaan, of nog erger, dat er toch, dat de Satan moet bestaan, Laat hij dan in die mening volharden. Totdat, misschien, hopelijk, ik bid God ervoor, het kwartje valt en men zegt: Van ja, ik begin geleidelijk aan iets in te zien. Van dat het taalgebruik niet overeenkomt met de Tenach en met de Torah. Maar dat er iets anders aan de hand is. Maar mocht iemand geloven... in de Satan... want er, als er geen... Satan is... laat ik dat even duidelijk stellen... als er geen Satan is... dan zijn er ook geen demonen. Want demonen, boze geesten... zijn trawanten van de Satan. Zijn trawanten... van Lucifer. En ja, je zegt... hoe kom je nou weer aan het woord? Nou, ja, ik, ik heb het ook niet verzonnen. Maar er zijn mensen die maken van de Satan... die maken van de slang de Satan... en die maken van de Satan Lucifer. Want mensen... christenen in het bijzonder... hebben een rijke fantasie. Maar je vindt het niet... in het Oude Testament. Helaas. Maar mochten mensen... waarde hechten... aan het bestaan van Satan... oké... Okay, voor mij bent u broeders en zusters. Ondanks dat. Echt waar, en dat meen ik van harte. Behoudenis is niet gebonden aan het wel of niet bestaan van boze geesten. Maar het is eigenlijk een taalgebruik waar je doorheen moet kijken. Eigenlijk wil ik zeggen hiermee u bent mijn broeders en zusters, of u nu gelooft in Satan of niet. Maar ik geloof niet dat het juist is. Want er is maar één God, Yahweh. Yahweh is één. E God. Hij is geen samengestelde God. Bestaande in drie. Hij is e God. Er is maar één God. Hij is de God die... Ik lees nogmaals omdat het belang daarvan kan niet voldoende beklemtoond worden. De God van Jesaja hoofdstuk 45 wat eigenlijk overeenkomt met het shema van Israël in Deuteronomium 6 vers 4. Dus eigenlijk had ik mijn tien onderwijzingen niet hoeven houden. Waarom heb ik ze dan toch gehouden? Omdat er in die tussentijd zoveel bijgeloof is bijgekomen. Zelfs in de tijd van Yeshua. In die tussentijd, vooral na de tijd van de Babylonische ballingschap, waarin Juda terechtkwam, toen zijn ze in aanraking gekomen met de leer van Zoroaster. De leer van die twee tegenovergestelde machten. De macht van goed en kwaad. Maar in feite komt die leer niet uit de schrift. Al lijkt het zo, maar het is niet zo. Er is maar één macht. En daarin geef ik die orthodoxe joden, van vroeger van vroeger en ook van nu, 100% gelijk. Er is maar één macht, Yahweh. En elke leer die het anders ziet, komt niet uit de schrift. Amen.